Beste luisteraars op deze 94ste aflevering van Directofoon op Utreek Radio Viva. Ja. Dat is Marcelli, ja. ik heb een enige gezegd, dus ik weet niet of dat me dat allemaal gaat hebben. Zijn. Ja. Maar ik wil ze toch maar zeggen, hè? Inijak sluigen in de Algat. Ja, slecht dat is een jak, ja. Ja. Bos ja. Ja. dat heb je ook al gehad. Ja, hier. ja. Het liep een keer kakken, dat ja. heb ik ook gezegd, hè? Ja, ze zeggen het nog een beetje, ze zeggen het nog een beetje minder proper op Malaï. Ja, het alleen dat ben ik veel gezegd, dat is niet Ja. Ja, maar dat is Ja, dat is typisch, zijn. Ja. En de memmers van de man die man, dat... Altijd op hetzelfde weer komen. Ja, ja. ja. ja Zagen. Ja. ja. En of wel Pasha? Op wat, wat heb gezegd? Pasha, ja. ja. ja. De nagel op de kop? Ja. Dat is een schabbernakpakken, dat hebben we misschien ook misschien. Een... Daar hebben we al een keer over ja, gehad, dat ja. schabernak. Een snep, dat hebben we al gehad gehad, Een zwans geven. Een zwans? Ja. De... Da, dat is ook een vijg om, om je in zijn oren. Ja, ja, ja, ja. <laughs> Zou dat van Brussel komen, een zwans? Ja, en paas, misschien wel. en verdroom, we dat hebben we ook al gehad. Ja. bedroom ja, te ja. neer, ja. Eul, dat woud. Ja, Vanaf de klappen op eul, as. Hey. Ulli yeah. -ul. ah, ja, in deze in mm -hmm. zin. ja. ja. Ule, ja. <mythology> en niet gescheten dan. Niet eh, gescheten daar. Ja. En mergen een boterham afsnalen en vandaag opeten. Dat moet ik je vragen. Mergen een boterham afsnalen en vandaag op Is dat een uitdrukking van As? Dat werd gezegd. Ja, ja, maar ja, dat, dat ken ik niet, maar ja. kunnen ze eens uitleggen misschien. Een nog vraag, een. Nu ja, daar ja. hebben we het een de keer we, lang we, over gehad. Hebben we ja. gehad, ja. En, als dat een luizendermkast, wat je buiten dan? Dat een luizenderm? Een wat Ja. ja. Lodus is vergoed en schrijven, hè. Ja. Dat is wel eens gehandeld, hè, die luizenderm. Ja, het zou ja, kunnen. Ja, ja. ja, ja. ja, ja. ja. Ik leer dat nog wel van mij. Ja, ja, ik denk het ook. Er zijn toch wel een paar interessante woorden bij, Marcel. Ja. Je blijft toch even aan de lijn. Ja. Hallo. Uh, dacht je niet? Goeiedag. Meneer zoals de Neef. In verband ah, die was... met de appel en die peren. Ja. ja. Vorige week heeft daar een persoon wat voor, de raf daar sprak van dat piesgoed. Hè? Ja. ja. Ik weet de mensen meer, zijn naam of, of de raam, de benaming van die peer. Maar dat was die peer dat binnen de week moest scheten worden als die goed was zo gezegd. Ik denk dat wij die vroeger altijd koeitien worden noemen hebben. Koeitien. Ja. ja. ja. En Peter Nijf die dan zo bestaan. Ja. Koeitien. Koeitien. Heeft dat te maken met de vorm van de peer? Ik weet niet waarschijnlijk wel. Ja. Dat het dus zo dieping kun... diep ingesneden was. En dat was een peer die zeer moest opgeten ja, zijn. Ja, dus die, die ene persoon vooraf die heeft het over gehad. ik weet de naam niet ja. ja. En ik heb die altijd door een koekje genomen. Ja, maar het is dat en dat. peer ons... moest ja. binnen de week opgeten worden? Uh, het is dat juist dat ons interesseert, zijn de, de plotselinge benamingen dat de mensen eraan gaven aan bepolde soorten. Hè. Ja, ik herinner mij kooitje. Ja. Uh, meneer, ik wil het dan maar vragen, misschien weet het, misschien niet. Er zullen uh, de mensen zijn dat daar meer van weten. De, de appeltjes. Dat zo kakkiekleurig waren, kind dat wel, met nogal een, een graspt fel zo, met de rijt. Zij dat dan niks, wat dat me daar tegen zijn, inas? Nee. Nee, Fijn, ik heb het nou gevraagd, iedereen maar die heeft het is goed. Maar ja. ja. Je het is Je moet eens goed, opgeschreven, koeitien. de koeiteen. Oké, okay. dankjewel. je ja. wel. Uh, bedankt. En ik geef toch al nog grap, twee dingen op, van Verleewijk was er overgebleven. De ziel van Doef, en wat is dat juist? En dan het woord, waps, De Veumigde de sebesbel. Hallo. Ja, goeiemorgen Lodendroné. Ah, Dit is Herman. Ja. Dag Herman. Eh, eerst in verband nog met die snoeben die mevrouw Van der Steen opgegeven heeft. Ja. Eh, dat is inderdaad bevestigd door verschillende mensen ja. hier. Ja. En dan in die zin, die snoeben zijn meer scheuten van pijn. En het ander, dat snurken, zou meer steken zijn, maar constant zo. Ja. Zo, in die, die nuance ja, heb ja, ik het tussen ja, gevonden. Ja, ja. Ja. Dat snoeben gaat weet ik niet. Maar ik heb het ook nog. Als aan het uit de ja, ja. daar trekken hè? Trekken, ja, ja. weg zo hè? Ja. ja. Rukken. Ja. En dan heb ik nog. Ah, dat snapt dat aan. Snoeben af. Ja. Een klum brood. Een, een ja. brood. Ja, ja. Zie, in die zin heb ik het dus ook. Goed. En dan gaan we verder met de peren een beetje. Ik heb dat gepolycopieerd en daar de ja. mensen aan het werk gezet. Natuurlijk, Lode, die spreekt daar van enkele honderden. Nee, van de appelaars, er volgens Larousse, 10.000 variëteiten. Stel je voor. Maar dus, dat gaan we dus, gelijk als je gezegd hebt, niet ja. van alles alleen pakken. Hè? Ja. Bijvoorbeeld in de peren steenpijren. Ja, ja. Voor de stoven. Ja. Bienet. Ja. Die koeien die ik ook op gehad in perelaars maar ook in pruimelaars. Aha. Dat is wonder hè. ik, ik dus weet niet wie dat er gelijk heeft. Perelaars en pruimelaars. Ja, dat heb ik in pruimelaars ook. Ja. En dat was vorige zondag die meneer uit Roosdaal, ja, die is... uh, wist ons te zeggen dat die peziegoed, dat moet eigenlijk dus duidelijk ergens uit Engeland komen, ja. dat dat uh, appels maar... waren. Dat dat? Uh... Appels waren. Ja, ah, ja dus, wacht een keer, ja, dat waren appels. Hè. We? Dat maar nu goed. zegt Jos dat koeien die een perelaars zijn en hij verwijst daarbij ook naar die pezigoed. Wel, ik heb die koeien Nou ja, ja, dat is zwaar, inderdaad. Die dus. zijn we in de war. Dat is, dat is, ja, we zijn in de war. Ik heb het als perelaar en als pruimelaar. Ah. En dan, dan die mens van die pruimelaar, die is ja, 85 jaar. Ja, ja. Ja. Dus die kan... We ah, nee, hebben het genoteerd, uh, Herman, misschien dat er nog luisteraars zijn die, die uh, ergens uh, een of ander standpunt kunnen bijtreden. Ja, dat is het. Ja. Uh, weet, ah ja, en dan, dan doe ik ook nog twee peren. Twee peren, ja. Twee peren ja. Ja, die toch hier ook peren, voor confituur te maken hè. Ja. en dan tenslotte muilperen. Hè. Ja, ja die maar die zijn niet verteten. Zijn niet verteten. Ja, ja, dat ik. was een van ons uh, traditionele grotseltjes, hè. Ja, he. inderdaad. <coughs> Als kind. In Dappelaars, in die zin, <coughs> de Calvin, maar die is er nog algemeen gekend, wij zeggen Calvin, maar ze schrijven Calvil, in het Engels, in het Duits, in het Frans, allemaal Calvil, maar wij spreken van Calvin. Calvin. Ja, en in tasses werden die genoemd Roormannikes. Aha. Dat, dat is goed, hè? Dat horen we graag, zie Ja, wel romannekes. En die Roormannikes hadden twee soorten in, met wit vlees en met rood vlees. Dat ze van Binnenhoek naar van de roodkant waren. No vanuit, ja, zo hadden wij hem in in boom staan. <coughs> dat zijn de Romanekes. En nee. dat is officieel Calvin. Calvin, cal ja. Calville, met twee L. Ja. Gelijk als een vil, gelijk als een ja. stad. Ja, ja. Zo is het in het Frans, in het Duits, in het Engels heb ik gevonden, dus daar. Maar wij zeggen Calviens. Maar, zeg maar Roemanenckens is toch veel schoner. Ja, ja, ja, ja. Maar we zeggen ook Calvin. Calvin, dat staat onze Peter toch? Ja. Ja. Ja, ik heb er dan nog een heel pappel aan, maar de grabbelabaan, gelijk als René ja. daar just waar hem in, denk ja, ik. Ja, nee, ja. ja. Of Ja. Of grabbelabakes. Grabbelabakes. De rabouw, ja, de grauwe rabouw. Je We hebt wel eens behandeld, die graplabak. Dat zou wel kunnen, ja, ja. ja. Maar alleen, dat, dat past nog. Dat is interessant, in. ja. ja. Nu, nee, ah ja, zangen gereigerd aan de boom, hè. Zangen gereigerd aan de boom. Nee, niet verklaren, net, maar dat lijkt interessant. Zangen gereigerd aan de boom. Ja, ja. wel, dat, dat ja. weet iedereen. Dat is duidelijk, precies. Dat weet iedereen, hè. En ze liggen gestruurd onder. Ja. Ja, ik heb dan nog pruimelaar ook, Zeg maar. Regelaten. Ja. Rijnkloot. Ja. ja. Broenos is dat. En die heb ik gezien ook, dat wist ik ook nog niet, dat... Kerstelaars en pruimelaars van dezelfde familie zijn. Alle twee prunus. Ja, ja. Ja, Bel de Louvre, daar moet ik niet verder op ingaan. Hè? Die kennen wij. <laughs> maar al te best. Geil arepruimen. Oei. Arenpruimen. Geil arepruimen. Heel goed. Geil arepruimen. Geil, dus een gele kleur, hè. Ja. Geil arepruimen. De vorm van een ei. Ja. Redelijk dik. Ah ja. Ja. En dan de pelokus. Ja. Hm? pelokus. Ja. de willen. Dus klankes. langwerpig. Kent je de officiële naam van die peloken? Nee. Nee, want men zei mij schuderkes, dat hetzelfde, maar dat is niet waar. Nee. Schuderkes zijn ronder. Die pelokus zijn langwerpiger. Ja, is dat ja. niet paloken soms? Ja, paloken. Ja, ja. ja, kan het zo zijn. Anderevoos oh. stond er dat weet ik maar ja. goed. Uh, in paloeken. het goed van, van, van het Villakan. Goed, daar stond er ook, ja. ja. ja. ja, ja. Dat waren van de blauechtigen, dat waren pelukes. Ja, blauechtig, ja. ja. Ja, maar je gaat toch wel nog verschillen. gaat er die Misschien. meer naar de groene kant ja. gingen ook, ze uh, Dat is Pruimen, ja, Sint-Catarina, dat kunnen we dan maar. Ja. Ofwel, ja, en ja, Mirabel. Mirabel ja. Dat is ook een algemene naam Mirabel. Ja, ja. dat zie je die koeien komen hier terug bij de Pruimelaars. Mirabel is ja. van Nancy Dus je hebt ook koeien ja. bij de Pruimelaars. Ja, dat heb ik dus. Ja moeten we aan Jos eens vragen dat hij eens navraag doet. Wij zijn ja, klanten. De van Roosdaal zal ons misschien kunnen helpen. Hè? Ja, waarschijnlijk. Ja, het yes, is zo groot. Nu nog gaan we een paar andere dingen. <laughs> Want er zijn veel gewone dingen die wij denk ik, overslagen. Ja, dat klopt. Bij bijvoorbeeld in verband met dat struwen, daar liggen er gestreurd onder. Ja. Struwen is bijvoorbeeld het land of de hof met chemiek. Ja. Hm. En de koeien struen. Ja. ja. ja met stroe, hè? Ja. ja. Ja, dat is juist, dat hebben we nog niet behandeld. Ja, wel zeg, ja zeg. Oh, laat mijn kinderen maken nog oh, Dat Het is lala. niks, het is helemaal niks. <laughs> het is geen vatten, hè? <laughs> ja. Het is geen vatten. En dat is niet gezeverd. Ja. Het is goed aan. Ja. Dat is nogal iets, hè. Ja. En in verband met, met dat aaskeraan daar, hè. Ja. Ik zou kunnen synoniem ongeveer toch hetzelfde mergen brengen. Ja. Dat komt eigenlijk op hetzelfde neer. Ja. Of wel wel lachend ja. zeggen, ja, daar ja. komt toch niks van in huis, hè. Ja. Als we klein waren, we vroegen een ja. uh, fiets. Er was geen sprake van, ja, je neemt een naast aan, zo'n Peter. Of ja of een komen. Dat zijn drie zaken die zo wat... Ja, Daar zijn ja, de lijn lopen, ja, ja. Zo rood als vunken kan ik een keer zeggen. Heb we al behandeld, ja. Dat zijn voor op een daad Ja, hebben we al Op en de uit, ja. Of op een duim, of op een Ja. Dat zijn voor op een dumke. Ja, dat ook. Ja, op dat een dumken. Dat ze dat zijn is, dat is vorige ja, ja. op een dumken. Of op een, op dumpken, een ja. dame, Dat Ik zit vorige op een dumken, dus uh, op een na, na, kom. Ongeveer ja. dezelfde. Ja. Een crealen waarschijnlijk af. Een wantelt, ja? Ja, goed. Oké, okay, dan ga ik hem stoppen. Blijft u even aan de lijn, Herman? Ja, dat doe ik. Ja. Tot de volgende keer, hè? Dank u Herman. Er ja. was iemand die ons opgaf verkensbloren. Verkensbloren wil je dan een keer beschrijven? Verkensbloren. Of hoe dat nou wel is? En dan, als we het hebben over de mazoet, over wat klappen we dan? De mazoet. Hallo? Eh, uh, René ja. en Lotte. Uh, ah, het is Piet, ja. ja. ja. Uh, natuurlijk in Freud, daar moet ik toch ja. een klein ja. antwoord opgeven. Ja. Hm. Het is geen een dik stijt, maar een dik stijl. Ah, een diksteel. Ja, en dat is de eerste peer, een klein geel perken. En dan die je peesgoed, dat is een appel, hè. Ja. Wat men daar ook over verklaart, hè. Dat is een appel, hè. En dan die grabbelaba, ja. Ja. dat was, dat is de grijzere net, en daar zijn men bij ons gravelen tegen. Gravelen? Omdat een grauwe ja. vel heeft, ja. Ja. zeer goede appel. Kweepier is een onderstam, daar worden alle laagstamme peren op gegreffeld. Ja. En kweepier is natuurlijk ook om confituur te maken, ja. maar dat is de onderstam waarop men de, on, de kleine, de laagstammige peren greffelt. Ja. En dan die roemanneken. Ja. Dat is de sterappel, hè? dat is de rennet etoilet, dat is de wetenschappelijke naam. Een sterappel, sterappel. En, en dat, dat zijn roermannetjes. Roe en uh, die, daar is er maar één soort, uh, men beweert twee soorten, ro rood vlees en groen vlees, maar dat komt van wat anders voort. Als die een appel, die wordt gewoonlijk in het gras gelegd, laat men die in het gras liggen en daar wordt die in. Uh -huh. En hoe roder dat die wordt, hoe meer rood dat ook het vlees van binnen wordt, in dat gras. Ja. Dat is de beste bewaarplaats voor die appel. En voor hem goed te laten kleuren. Dat is, een... dat is de korte uitleg die ik daarover heb. Ja. Ja. En dan de ziel van Doef. Ja. Dat is het binnenste, binnen, de, binnen het oefijzer. Ja. ja. Meen ik toch, hè? Ja. Ja. Dat is de ziel van Doef. Deen ze de iets speciaals? Als een, Kijk, die als wordt het... uitgekrapt en uitgewerkt altijd. Ja. Iedere ja. keer dat het, uh, het paard ja, ja. beslagen wordt, wordt dat met een speciaal mes uitgekrapt en, ja. en ja. proper gemaakt. He? Ja, ja. Ja, die dat is de dat is de eerste, de eerste de peer, hè? Dat ook paas, ja. Ja, ja. Die een oogstappen ook. Men zegt oogst, oogstpeer zegt men die, tegen die diksteel. Men zegt ja. er ook oogst-oogstperkens. In de tijd kwamen ze er mee rond. Ja. Dus dat is een klein geel peerje, dat zegt men oogstpeer tegen, dat is die een diksteel. Ja. En dat, diegene dat jij er noemt René, inderdaad... Een Ja. En dat korenmanneken is ook een kriekpeer, wordt die ook genoemd. hè? Een kriekpeer? Een kriekpeer. Ja. Dat, oogst, uh, dat uh, oogstmanneken is ook een kriekpeer. Dat is dezelfde naam, dat is dezelfde peer. Bruin vaschil, bruin rood. Ja. Ja, wat lang, en wat langwerpiger, langwerpiger, dan een diksteel. Piet, en die korenmannetjes, zouden te maken kunnen hebben met de kwekerkorenman? Dat geloof, dat weet ik niet, dat geloof ik niet. Nee. Ik denk dat niet, ik ken dat altijd geweten, ik heb in de tijd nog fruit in uh, en keuren ja. En Ik herinner me van voor de oorlog korenmannetjes. Dus het zou wel dan met koren te maken kunnen hebben? Ik denk het, ja. Ik denk het, en met een oogst. Onder andere de oogstappel, de ja. transparent blanc is een oogstappel, die is ook dan rijp. Dus je ziet, het hangt er naar af. Hoogstapel, hoogspeer. Piet, die p z goed of wat is dat daar? goed. Hoe wordt dat geschreven, hè? Ja, P-A-Y. Wacht, hè, gaan het Silvikje schrijven, hè? Ja, doe maar. Ja, De singels hè. P-A-Y F-A, denk ik. p Pies goed. En dan is goed G-O-O-D. Ja. Daar kan een T achter komen, daar ben ik niet zeker van. Ja. We hebben toch iets. Want je hebt dezelfde appel nog, ook even dik, maar zeer licht, Ampereur Alexander. Ja. Dat is dezelfde soort, ook heel dik, maar heel licht wegen, die wegen heel licht. Ja. Nu, van die appelen van een kilo, dat zijn er vanuit paradijs, denk ik. Want, ja, nee, nee, dat is van Toftermoel. Ja, ah, dat kan. Want uh, drie in een kilo, dat heb ik zelden tegengekomen. Vier in een kilo wel, maar drie in een kilo, dat zal dan hier een stuk zijn. Ja, ja, ja, dat zal het. <laughs> e, een minuutje, want ik heb hier nog iemand ja. die secretaris moet ja. spreken. Een <laughs> minuutje, hè? Bedankt, Piet, ja. En nu hebben we meteen de secretaris. Ik kan het verdoren niet zeggen, hij is een secretaris. <laughs> ja. En Liesken. hij schrijft het op. <laughs> iemand moet naam hebben, Ah, Aangewend. Ja. Zeg, het gaat over dat snoebegat. Ja. ja. Dat snoebegat, dat moest in een vrouwenrok zijn, of ze kon in die rok niet in omdat vroeger de rokken wijd gemaakt werden met veel stof in. Die werden gefronsd aan een centuur. Ja. Maar dat moest kunnen opengaan. Want die centuur moesten ze kunnen aansluiten. Hè? Ja. Dus. Dat werd aan een centuur gezet, aan het uiteinde van die centuur werden linten gezet. De vrouw trok die rok aan en snoerde dat op de omtrek van haar lende. Oh. En dus, dat was een snoebegat. En je hebt dat wel gezien in die film van de Witte, ja. dat hij bij de molenaar, naar die naak in die vrouw ja. Ja. haar snoebegat stak, ja. a inhaakte, ja. en dat die vrouw zo achteruit getrokken werd. Dat is een snoebegat. Aha. Nu waren er wel rokken waar dat in dat snoebegat een zak verwerkt was, maar uh, dat was minder. Ja. Maar snoebegat is eigenlijk de ruimte om de rok te kunnen aantrekken. Ja. Nu heb Want sommige vrouwen droegen dat, dat snoebegat opzij, op hun buik, dus dat ding af van persoon tot persoon. Ah ja. Goed, goed. Nu zie je er al wat klaar in, hè? Ja. in dat snoebengat? Ja. Dat het te maken heeft met dat rukken, snoeben, snobben, ja, dat, dat was, was evident. Hè? Ja. ja, goed is kent. Uh, nu worden daar knoppen en uh, knijpers aangezet, maar dat bestond in die tijd niet. Ja, ja, dat dat was, was alleen met die linten. Toesnuur, ja. Maar oh, knijpers Nijpers, wat is dat hè? Knijper, de Is een knijper. Ja. Dus omdat wij met die K ja. altijd. De pression. In de pression, <laughs> omdat wij die met die K we altijd moeilijkheden moeilijk <tus> gehad. Het Nien. Het Nien zeggen wij, zeiden ze vroeger, het Nien. En het noesel. Die, ja. Ja. ja, goed is. Dus, Bedankt. Eh, uh, jongens. Voor die uitleg over dat gaat onder meer. Ja. En de woorden in verband met appels. En daar is weer iemand. Hallo? Ja, dat is Jean van Achter. Ja. Dat ja. is van weg geweest. Ah ja. Dat is met allerlei daar, hè? Ja. Ja. Wij thuis in de na vanaf. Ja. Voskes staan. Ik wil niet dat ik er al gehad. Nee, Voskes. En daar waren peren aan Daar waren kleine peren voor je alleen voor je op te leggen. Dat kostte niet één. Ah, dat ja. waren oplegperken. Ja. En die waren, laat ons zeggen. wat? zijn zeven centimeter lang ja. en van bovenaan waren die wat dikker natuurlijk langwerpig ja. en die waren vo. Wij nu met dat voskos is dat algemeen omdat hij vaaklijk in, in dingen in een in een in, in ja de kleur ja. Vo voorzichtig was ja ja het is na de kleur ja, ja. maar die dienden al liggen maar dan moet ik zeggen dat was een heel nauwe opdracht van nog op balanceren en dat stond wel sommige Zwarte in die die in algemeen waren. Ja. En dat was speciaal een boom alleen op Voskus. Dat waren de voskus. Dat waren de ja. die, die hadden we toch nog niet, En van daarna, dat geloof ik niet, want ik, ik weet niet dat er ergens anders waren dan ja. bij ons. Nou Na een Waps, Ja, ja. Al wel dan een veel te waps, dan is het dik vettig. Ja. ja. Daar gaat het waps. Over. Waps ja. ja ja dat waggelt zo met een beetje. ja dat en waggelt niet Allee, uh, als dan meer palla is de dikvette waggel ja ah, ja als je wap waps, ja. waps. Dat, is ja, toch, dan... dat is toch eerder ongezond hè Janneke als je ja, als je wap zet ja en is gewoon ook niet ja, niet niet maar alleen ja. je hebt mensen die, die gezond dik zijn trekt, maar waps dat trekt op niks Nee, dat is wel ongezond dat is juist ja, ja. Bedankt Janneke, de grote thuis. bedankt. Veel bedankt. Ze hebben ons gezegd als een paard geslacht is toch tenminste, dat dat ook nog voor uh, iets dien, misschien kan dat iemand nog zeggen, wat dat ze met de ziel van de en de binnenkant in van eigen hè. Uh, Dat scheen een lekker na te zijn veu. dat gaan we nog heren toch eens bevestigen. Verkensbloren. Verkensbloren vraag ik nog en als we een hebben over de Mazoet. Over wat klappen men dan? Ja, staaf. ja. In verband met de grabbelabakes. Ja. Dus misschien interessant. De varianten daar graafvelkes. Ja, graafvelkes. Graafvelkes. Ja. Dus graafvelkes wordt gezeid ook in Africhem en in Opwek. En wij kennen geen grab grabbelabakes. Ja, ja, ja, Maar dan, ik vraag een lief, dus uh, wat met Mergtem hem? kent geen graafvelkes. Ja, Hij ja. Volgt Assen dus, zijn grabbelabakes Ja, ja. ja. Ik vond dat zo schobeld. Ja. Maar ja, komt van rabauw zeker, ja, grauwe rabau. Ja. En dan uh, die korenmannetjes. Ik ja. heb daar nog ja. een variante voor, uh, althans ik denk dat het daarvoor is. Uh, wij zeiden, als we klein waren, wij spraken van graanperkes. Graanperkes. Graanperkes, dus mm -hmm. verwijsde ook nog altijd naar koren, naar ja. de enzovoort, ja. enzovoort. Ja. Dat waren van die bleekgroen tot gele perkjes die ja. snel moesten opverbruikt uh, ja. worden. Ja, ja. Plantjes eerder rond dan lang. Ja. Ja. Dan in verband met waps Ik ja. hoor het daar juist omschrijven dus, ja. uh, Maar in een betekenis Gebruikt als een adjectief ja. Ik ken het eerder als substantief En dan betekent Het gaat in dezelfde betekenis Dus tik uh, kwabben Als je wilt Men sprak van wapsen van kaken Wapsen van petten Wapsen van billen huh? Of uh, waps van een vrouwmens Dus uh, heel, heel, heel, heel het lichaam ja. Ah, ja. ja. Ja, dat zijn we zoeken, hè, dus. Maar het is wel als zelfstandig naamwoord. Ja, ja. In die zin kennen wij het oh. toch niets, hè. Wij zeggen, de, dus bij ons is het een bijwoord, hè, of een bijvoeglijk bevo naamwoord. Ja. Waps, ja. Ik ken ik kende het alleen maar als zelfstandig Aha. naamwoord. Aha. Interessant. We gaan dat noteren. Wapsen, wapse, wakaken, dat is ja, zelfstandig ja. naamwoord, hè. Ja, ja, ja. ja. Absoluut. dan hm. mazoet. Dus het is een drank zeker, hè. Is die niet die zin? Nee, nee, nee dat is een. in de zeggen ze dat, hè, dat is een mingeling van. Nee, ik heb het op iets anders. Ja, maar mijn vader die. De Mazoet zeg ik. Zeg mijn vader die me. de met thee. Ja. In de tijd. Ja. Dus dat is niet zo recent. Nee. Dat is nu al uh, 35 jaar geleden. Ja. Die en dronk altijd zijn Mazoet en dat was koffie met Genever. Aha. Ah, ze noemen dat ook Mazoet. Dat was Mazoet eigenlijk, want wat men nu Mazoet noemt, dat is maar een. Ja. Dat, dat trekt er niet dat op. Dat is een flauw afkoopsel van. Zeggen dus ze dat niet tegen pils en cola onder, elkaar. Ik weet het niet. geloof het. Ja. Dus, of ja, een ja, mengeling. Een beetje van streek tot streek, ja. geloof ik. Ja. Maar dat was echt een mazoet als je genoeg Genevel gebruikt. Dat was de kleur, dat aderen, die mazoet. Ja, ja. En toen waren ze daar niet zo gierig mee als nu. Hè. Ja, dat dat was dus eigenlijk genever mee met de cafeïne. Ja, bijna, ja. Dat is gebeurd. Ja. En dat doet nu ook mazoet. Dat is ook mazout. Ja. Zie, dat was het voor mij. Goedstaf, bedankt. Groetjes, inschrijks en tot de uh, volgende keer. Hallo. Goeiedag. Dag mevrouw. Eh, ik ben uit Lebbeke en het gaat over die Mazoet. Ja. ja. Wij hadden land tegenopwijk, wij waren thuis en wij zijn dat tegen de trein. De mazoet komt aan. Voilà, dat is het. Dat Daar En we ook het busje tegen. Ja. Dat was achter de stoomtrein, hè, madame. Ja. Eh? ja. Dus je hebt er nog de locomotief geweten dat je uh, gestokt werd met kolen, hè. Ja. En voordat dat de laan in Brussel en der Monde gelektrificeerd gele uh, gele uh, ge is, dat er, dat, dat elektriek was, ja. dan was dat de mazoet daarin. Ja. Ja. Dus schuilen zat er in Lebbeke op ook. de ja. ja, uh, Dat mochten ja. veel minder lawaai dan daar vorigen. Daar vorigen, als daar nergens stopten en weer starten, stoeten, bitten, stoeten, bitten, stoeten. En, stouten bitte, stouten bitte, stouten ja. beten, en dan, als daar een stoom afliep, wind tegen de staten. Smergens er dat was niet gezievers. He. En dan was de mazout een... Uh, allee, dat was in ene keer wel dat vond ik. Dus schalen ze dat ging er toch ook? Ja. ja. Tegen een tram dat niet gezegd. Nee, nee. Mama weet het ook niet. Nee. Dat was dus duidelijk alleen voor de trein. Goed, mevrouw uit Lebbeke. Bedankt, Bedankt voor en... het telefoon. Zee, ik ben toch content dat dat uh, ook bevestigd is van buitenassen. Ik heb toch uh, precies niet anders geweten. Maar wel noemen dat ook vanuit het Michelineken, was dan uh, het merk. Dat kan ik niet zeggen. Maar wat Samadam nog, ze zijn nog iets anders dan de Mazoet. Ze zijn nog een tweede woord gezegd. Ja. Het is maar even ontgaan. Goed. Verkensblouw, dat hebben we nog niet gevonden. De vuur mag misschien nog gebeld werden. En we hebben iets opgekregen vanuit Loemok, Sint-Katharina-Lombeek. Wie kan dat is? Zaan zes, zeven kinderen en daarna nog een Brusselij. Zaan zes, zeven kinderen en daarna nog een Brusselij. Wat komt aan Brusselij dat wat doen? Wat willen ze ermee hebben? En is dat algemeen in Loemok? En zeggen ze dat van tijd En dan nog een ander, pegel, pegel, of ne pegel. Wat is dat? Hallo. Hallo. Ja. Uh, meneer, het gaat over die fruitsoorten, hè. Ja. Die fameuze Jefkesperen chef, die dat inderdaad van ja. de streek zijn. Ja. ja. Dat is in feite een beret. He. Dat is een beret. Dat is een beret chaboko. Ja. En dat zou ergens een, een notaris geweest zijn in ja. de streek. Klopt. Dat ze een naam gegeven heeft aan ja. die Jeffke Speer. Dat klopt. Dan heb ik hier nog die Rambour d'Autonne. Dat is de zomerrabouw. Dat is ook een graven Ah, wel, dat is ook een rabouw, ja, ja inderdaad. Ja, ja, ja, ja. En dat je in, ja, ja. ah, ja. in de Rambour, en de Rambour d'Autonne. Ja, ja. In de Rambour zou de streping zijn. Ja. In de Rambour d'Autonne zou de zomerrabouw zijn. Ah, ja, ja. ja. En dan heb je nog de ijzerappel. Ik weet niet of dat, dat hier in de streek gekend was, nee. ijzerappel. En wat voor een soort is dat? Marie-Joseph Dotte zou dat zijn. En Galle zegt ijzerappel. Ijzerappel. En waar is dat, van waar zit je? Ik ben veilig Brabander van geboorte, maar ja. mijn ouders waren Oost-Vlamingen. Ah ja. Ja, ja. ja Maar ik even terugkomen, meneer, op die ijzerappel? Marie-Joseph Dotte zegt u? Dotte ja. Ja. En dan heb je nog die fameuze dikke Engelse appel waar dat er sprake is. Ja, dat heeft al veel te doen. is Dat is wel P E A geschreven, hè? Ja, toch? Piesgoed. Ja, Een afkapping steken achter de D. Ja. En dan volgt er nog op N O N nonzuch. Piesgoed Ah ja. Dat wordt ook dan gezegd sa pareille de piesgoed. Ja. Ze onvergelijkbaar omdat hij zo, hè? Groot van Vorm is. Ja. ja. En dan had ik hier nog iets, geloof ik, opgeschreven. Als ik dat maar die piesgoed is dus wel degelijk een appel, meneer? Dat is een appel, absoluut. Ja, ja, ja. ja, ja. ja. ja, ja. Dat is een, dat is dat was van dat luxe fruit, hè? Ja, ja En dan hebben we hier de, de Rode Erfst Calvile. Ja, dat kan. Of vertaald dan, eigenlijk een, de naam is Calvile Rouge tonne. Ja. Dat is de Rode Erfst Calvile. Ja. En dan hadden we nog een ijsappelken, ijs, appel, een ja. ijsappelken, en dat was de witte astrakhan, of astrakhan rouge. Astrakhan rouge, ja. I een ijsappelken. Ja, goed. Ik denk dat dat uh, alles is. Bedankt. Bedankt voor de toelichting, meneer. Graag. graag Wel dan. bedankt, tot nog stukje. Ja. Hallo? Ja, René en Joden. Ja, is in Mazel, daar dan ze appeltjes en dat noemden ze Pierbaronskes. Dat <laughs> is ook schoon. Pierbaronskes. En eh. Uh, pie, Pie. pie ja, ja. ja. En uh, dat is dus de uh, overgrootvader van de huidige burgemeester Michiel van Opwijk die die in Mazenzelen gekweekt heeft. En dat was een mergan en die zijn een bijnaam dus was Pierbaron. Ja, ja, ah, ja. En ze hebben dus die in Appel dus, die in Mazel, dus, in Maasel, dus een, en zelfs in Kloge want dus Bakker kent dus Frans ja. de Waardemaker, ja. die heeft mij gezegd: Achter ons, achter ons staat er nog de Pierbaron. Allee. Ja. ja. Dus een naam heeft hij naar de bijnaam, dus ja. En de, bijnaam van, de bijnaam dus van mijn van gang, uh, Petrus, waarschijnlijk. Ja. Pierbaron. Baron. Weet gaan er gaat nog Maurice een bloem, bij Maurice de Boek, in de mol gaat, met het weer zoete peren op. Ja. Dat waren zefjes langs de ene kant en de andere kant weet ik niet meer. Ja, dat zou ik ook niet meer Dat waren nee. twee soorten. Ja, ja. Oh, ja. Dus ook geïnt hè. Dat kost hè, of, ja, Zo deed dat nogal een keer. Hè. Ja, ja. En dan was er nog een, een, een appelsoort, dus voor, dus voor de oorlog. Hè. Ja. Een scherpe Leuvelist. De scherpe leuvenist. De scherpe heuvelist. Ah, scherpe heuvelist. Ja scherpe heuvelist, ja. Dat was pijn dat moest meedoen als nee, ik dat was, wegging. dat zijn appelen, dat zijn appels. En die, die appelen, dat waren zeer, zeer, zeer goed van smaak, ja. maar die waren zeer onderhevig aan schurftvlekken. vlekken. Ah, ja. te zeggen, dus zo van die harde... Harde ronde vratten, precies vratten zo. zo precies, ja, ja, ja, ik zie dat. Ja. Maar, uh, maar zwart had dus niet, niet, niet gebobbeld, maar dus gelijkmatig dus maar ja. eerder dus, uh, ingekomen. Was een dat was een scherpe neuvelist. Dat was een scherpe neuvelist, ja. En als je die er liet staan, dus als een keer, dus de, de kleinste appeltjes die er blijven opstaan, en het had ik licht gevroren, dan waren die best van allemaal. Aha. Ja. Al zo lang? Ja, het ja, is dus te zeggen dus, niet de kleinste appeltjes die er blijven opstaan, dus die de, die, ja, die, die de boerder niet, niet trok, ja, ja, ja. Die de boerder niet afklipt. En die en, kwamen dus van Ginder, van, van Scherpe Neuvel? Dat zou ik niet kunnen zeggen, dus. maar in Mazel stond er veel, dus, dus bij, bij de. Bij de, de meter dus van, van, van mijn moeder dus hadden ze twee grote bomen scherpe en wist nou, Allee. ja toch interessant allemaal. Plazante namen, hè? En over de koeren, mannetjes, heb ik een keer een heel lied aan die geschreven, hè, dat weet nog Ja, al? dat weet ik. Dat weet ik. Okay. We hebben dat nog altijd maar eens. Ja. Bedankt. Ja. En contract. graag tot uh, volgende ja. zondag. U luistert meteen naar de uh, 94ste aflevering van Die op uw Steekradio Radio Viva.